Kees groot met het NOS Journaal. A doet een formeel tegenbod in de overnamestrijd rond mediagroep TMG, de uitgever van de Telegraaf. Talpa, het bedrijf van John de Mol, biedt 6,50 euro per aandeel. Dat is een verhoging van 60 cent ten opzichte van het eerdere bod in januari. Volgens Talpa is het bod dat nu op tafel ligt beter dan het bod dat het Belgische Mediahuis eerder uitbracht. De directie van TMG heeft een voorkeur voor een overname door Mediahuis. De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen landen die de afspraken niet nakomen over de herverdeling van vluchtelingen over Europa. Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren asielzoekers op te nemen terwijl ze dat wel verplicht zijn. Ze vinden de veiligheidsrisico's te groot of denken dat het herverdelen juist migranten aanmoedigt om de Middellandse Zee over te steken. Als Polen, Hongarije en Tsjechië blijven weigeren komt de zaak voor het Europese Hof en kunnen er uiteindelijk flinke boetes worden opgelegd.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM's heavy metal programma. Geen lompen, maar zware metalen. En uh, u hoorde net Cradle of Filth van het album Midian. En dat nummer heette Her Ghost in the Fog. Met uh, het onafvolbare grunt slash uh, krijgsgeluid van Danny Filth. En uh, het volgende nummer uh, is van een uh, vrij bekende uh, band in uh, uh, het metal-wereldje. En uh, die band heet Pantera. En van het album Cowboys From Hell. Uh, denk ik een van hun uh, grotere hits. Het nummer heet Cemetery Gates. Crucified for no sins Remind with me Lost within my plans for life It all seems so unreal I'm a maker of happiness world After my misery Ja, en van Cowboys from Hell gaan we naar Life Cannibalism. En dan heb ik het over Cannibal Corpse. En uh, van dat album gaan we luisteren naar Hammer Smashed Face. Hammer Smashed! Van Cannibal Corpse gaan we weer naar een uh, wat oudere rot in het vak. Helaas uh, is de voorman uh, recentelijk nog overleden. En ik heb het over Motorhead. En van hun album Aftershock gaan we luisteren naar Queen of the Damned. Motorhead, helaas uh, te vroeg overleden, Lemmy, Kilmister. We gaan naar Symphony X en uh, de naam zegt het eigenlijk al een beetje, symfonische Rock. Een album dat heet The New Mythology Suite, uh, een beetje een navolging van heel veel bands die een themaalbum maakten. En van dat album gaan we luisteren naar Egypt. En ook dat hoort bij metal. We gaan naar een band uit Spanje. En uh, deze band staat er een beetje onbekend dat ze klassieke stukken in een metal jasje gieten. En over het algemeen doen ze dat heel erg verdienstelijk. Ik heb het over Darkmoor. En uh, van hun album Project X gaan we luisteren naar Nevermore. Nevermore, geweldig een nummer gebaseerd op het bekende uh, gedicht van Edgar Allan Poe, The Raven. Ik vind het echt heel knap dat ze dat op muziek hebben gezet. En heel erg mooi ook. We gaan naar Nederland, jawel. En uh, uh, een band die eigenlijk, denk ik, in Nederland wat minder krediet krijgt dan ze eigenlijk verdienen. En ik heb het over Epica deze, van deze band, van het album Retrospect 10th Anniversary, gaan we luisteren naar Sensorium live. Come on! Epic! Toch een band waar Nederland trots op mag zijn. We gaan naar een van de Big Four en dan heb ik het over Metallica. Het album Ride the Lightning. Persoonlijk vind ik dat een van de beste albums die ze gemaakt hebben. En van dat album mijn absolute favoriet van Metallica: Creeping Death. Lekker, Metallica, Creeping Death. Oh. ga je helemaal uit belakken. U kunt het niet zien, maar het is echt zo. We gaan naar Manowar, The Kings of Metal. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk ook wel. En we gaan naar een nummer dat heet The Crown and the Ring. Manowar. Het klonk een beetje stichtelijk, maar voor mij zijn en blijven het de kings of metal. Ik vind het heel erg jammer dat ze ermee ophouden. We hebben ze gezien. Ja, inderdaad. Ja, we hebben ze gezien. Zo ik. Ik heb Ruud meegenomen. Uh, hij heeft er nog, nog meer iets van. Laat ik dat uh, even voorop stellen. We gaan naar een band die eigenlijk een beetje de... de Grandfathers, de godfathers van de black metal zijn. En dan heb ik het over Venom. En van Venom, van het album Welcome to Hell, gaan we luisteren naar The Witching Hour. Ja. Yeah. Play rules I don't know All day strange, that's okay I'm a fast learner, so Let's go!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 With